7 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Nederlandse hulpverleners van het Rode Kruis gaan naar de Filipijnen... om slachtoffers van de orkaan Harjan bij te staan. Een woordvoerder zegt dat het Nederlandse Rode Kruis... 50.000 euro heeft vrijgemaakt voor deze noodoperatie. Naar nu bekend is, heeft de orkaan aan zeker 1200 mensen het leven gekost. Het Rode Kruis verwacht dat dat aantal nog verder zal stijgen. Een van de zwaarst getroffen steden is Tacloban. Militairen kunnen deze stad, die voor 80% is verwoest, alleen per helikopter bereiken. De slachtoffers hebben nu het meest behoefte aan drinkwater, meldt het Rode Kruis. Dino Boutersen steunt geen enkele terroristische organisatie, zegt zijn advocaat in een persverklaring. Aanleiding is de beschuldiging van de openbaar aanklager in Amerika dat de zoon van Daisy Boutersen steun geeft aan Hezbollah. Dino Boutersen zou met een kofferagent hebben gesproken... over het opzetten van trainingskampen voor Hezbollah in Suriname. Zijn advocaat zegt dat de Amerikaanse regering erop uit is... om iemand met een hoog internationaal profiel te vangen. Dino Boutersen werd eind augustus in Panama gearresteerd op verzoek van de VS. De verdenking was drugsmokkel en verboden wapenbezit. In de Chinese hoofdstad Peking is het aantal gevallen van longkanker de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Het aantal patiënten steeg volgens de Stedelijke Gezondheidsorganisatie van 40 naar 63 per 100.000 inwoners. Peking staat bekend om zijn extreem vervuilde lucht. Toch komt luchtvervuiling in het rijtje van oorzaken pas op de derde plaats na roken en meeroken. In het noorden van Mexico zijn meer dan 60 mensen bevrijd die een week geleden werden ontvoerd... De politie heeft vier verdachten opgepakt. De gegijzelden waren waarschijnlijk mensen die de grens met de VS wilden oversteken, maar ze zijn ontvoerd door een drugsbende. In de grensregio ontvoeren bendes geregeld migranten om los geld op te strijken. Soms worden slachtoffers gedwongen om voor het kartel te gaan werken. Het weer. Vanavond regen. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral bij zee en bui. Ook af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... staat tussen Barneveld en Hoevelaken een file van 2 kilometer... door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Staving staat voor detacheren. Maar dan anders...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 Fijne dag verder, André. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Is het nou IT-staving of IP-staving? Beide goed. IT voor IT'ers en voor andere professionals is er nu IP. En jij bent Wessel van Halven, directeur Staving IP-staving. Good thinking. ip stafingnl De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn met Ronald Boat. Goedenavond en welkom in deze uitzending met vier eredivisie voetbalwedstrijden... met Wereldbekers schaatsen en met korfbal. Roda is al wekenlang ongeslagen en winnen in Limburg... is sowieso maar voor weinig clubs weggelegd. Maar ja, in deze knotsgekke competitie weet je het maar nooit. In Limburg, Ahead Eagles en Ragnar Meijer samen op bezoek... Nou, we zijn begonnen. Dat is een ding wat zeker is. Want de wedstrijd is 20 minuten aan de gang. En het staat al 2-0 voor de Goat Eagles. Na twee puntgave treffers van Antonia, de rechterspits uit Deventer. Eerst een fraai schot bekeken van afstand vanaf de punt van strafschopgebied aan de rechterkant. Heen over de doelman van de thuisploeg, Filip Courto. En even later... Dat was de elfde minuut. De eerste goal viel in minuut negen. Toen was er een kopbal. Hij troefde Antonia voor het doel van Peppe af de verdediger. De bal was over de lijn. Heel even discussie. Maar Braamhaar nam de goede beslissing. Want de bal was er volledig overheen. En twee aanvallen gezien in deze wedstrijd. Twee doelpunten allebei van de Eagles. 2-0 voor de ploeg uit Deventer na nog niet eens 21 minuten. En op kwart voor acht is er Herakles tegen FC Groningen... en Vitesse tegen FC Utrecht. En de late wedstrijd kwart voor negen komt uit Den Haag... en gaat tussen Ado en Cambuur. We hebben verder wereldbekerschaatsen en korfbal OVVO tegen Koogzaandijk. Langs de lijn, is zaterdagavond. Sport en natuurlijk ook.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 Side, all your winter sorrow Hang I'm out to dry Throw it away you gotta throw it away All the colorful days my brain I'm coming around again It's right Yeah yeah uh, Yeah yeah yeah I got someone waiting for me It's been so long since we met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 Coming around again. Go ahead Eagles, mag je toch wel een beetje de verrassing van dit seizoen noemen als nieuwkomer, Ragnar? Ja, maar als 2-0 van Roda was geweest, hadden we misschien gezegd... Roda is toch eigenlijk wel een van de verrassingen van het seizoen. Zo snel kan het gaan. Het is 2-0 voor alle duidelijkheid voor de ploeg uit Deventer. Ontsnapping aan de linkerkant bij Roda. Waar gaat de bal naartoe? Punt strafschopgebied en weggeramd door Houtkoop. Terug in de basis Speelde vorige week ook. Maar toen duurde het allemaal niet zo lang bij de Eagles. Die wedstrijd tegen Herakles Dat waterballet. En toen besloot de scheidsrechter om het maar stil te leggen. Toen het echt niet meer ging met al het water op het veld. Voor de rest hetzelfde elftal ook aan de kant van de ploeg uit Kerkrade. En die was niet bij de les in het begin van de wedstrijd. Terwijl de bal achterin wordt rondgespeeld bij de ploeg van Brood. De rechterkant van het veld Dijkhuizen naar het centrum. Biemans, Dijkhuizen eigenlijk twee keer een negatieve hoofdrol. Kreeg eerst geen controle over de bal. Een meter of twintig voor de middenlijn bij Roda dus. En Kolder pakt over. Opent bij de rechterkant, op de rechterkant bij Antonia. Die hem heerlijk binnentrapt. Van een meter of 17. Diagonaal in de verre hoek. Geen kans voor de doelman. Die misschien een fractie te ver voor zijn doel stond. Maar toch. En dan even later de kopbal. Na een voorzet van Houtkoop. Die Dijkhuizen eruit liep. Publiek boos nu. En dat heeft te maken met een valpartij van Vlederes. In de as van het veld. De bal ligt op. Nou, dat is wel 35 meter tot aan het doel van Rome. Nou zijn er wel mensen die misschien trek hebben in zo'n klusje. Maar het lijkt me erg ver. Flederens de aanvoerder, gaat er in ieder geval achter staan. Dat is een man die in vorm is, vijf doelpunten maakte. Veel assists al heeft gegeven. Maar ik ben toch benieuwd of hij het in één keer aandurft. Ook Luikse staat daar, Kali staat daar. Maar als iemand het gaat proberen deze vrije trap te nemen ineens. Dan zal normaal gesproken Flederens degene zijn die dat gaat doen. Overigens als ik kijkt naar de zijlijn terwijl we wachten op die vrije trap. Zie ik al heel lang Frank de Moesje. En dat heeft natuurlijk te maken met die twee snelle goals van de Eagles. Toch luiks uiteindelijk een bal naar de linker benedenhoek over de vijfmansmuur. Maar daar is ook doelman Room van de Ahead Eagles. Er is wel druk van Rode JC. Niet alleen. Middels deze vrije trap ook wel wat aanvallen gezien. Maar uitgespeelde kansen die zijn er eigenlijk nog niet geweest. Donald hielp een mogelijkheid om zeep. Dat was nog een minuut of vijf geleden het meest dreigende moment. Balbus zit voor de Eagles op het middenveld met Overgoor. Die gaat aan de wandel. Kan bijna Antonio lanceren. Antonia lanceren. Maar daar zit een Rodabeen tussen van, van Peppe. Die er dus nog alles aan deed. om na het verloren kopduel vlak voor het doel bij Roda die bal bij de doellijn weg te halen. Maar hij was er echt overheen. Geen twijfel mogelijk. Goede beslissing nogmaals van de scheidsrechter. Die volgens mij even communiceerde met zijn assistenten. Om zekerheid te hebben. Hupperts aan de rechterkant. Bal naar Nemet gespeeld. En dan is Donald vrij. Geen buitenspel. Vijf meter voor het doel. Jongen, dan moet je hem toch binnenschuiven. Publiek fluit en moord en doet. Want uh, hij schuift hem twee meter naast het doel. Foukebooi is woest omdat Donald daar zomaar schathemeltje vrij opduikt aan de linkerkant in het strafzoekgebied van de Goat Eagles. Goed gezien door Nemet, die precies op tijd afgeeft. En dan gaat de keeper Room naar de goede hoek. Maar had die bal gewoon tussen de palen gemoeten. Zo simpel is dat. Ja, het is 2-0. Er is nog langer te spelen natuurlijk. Nog zeker een uur plus extra tijd en zo. Dus nog alle kans voor Roda om iets goed te maken. Maar voorlopig staat er een 2-0 voorsprong op het bord voor de Goat Eagles. De ploeg ook hier ook maar twee kansen kreeg. We kijken naar de klok. 28 minuten gespeeld. Roda JC Goat Eagles is 0-2 na twee goals van Antonia. Laten nou we kijken wat er in het buitenland gebeurde. Bayern München Augsburg werd 3-0 en dat betekent een nieuw record voor de Bundesliga, want Bayern heeft nu 37 wedstrijden achterin volgens niet verloren. Het oude record was van HSV en stamt uit 1983. Maar dat kunnen we dus schrappen. We gaan snel erachter niet meer. Het doelpunt van Rode C. dan toch en dat is nog binnen het half uur. Donald krijgt de felicitaties. Die gaan ook naar Dijkhuizen. Het begint allemaal bij Biemans. Dijkhuizen aan de rechterkant. Donald gaat het strafsoepgebied in. Duikt op bij de eerste paal. En troeft daar een van de verdedigers van de Eagles. Ik kan niet goed zien wie af. En zo is het een aansluitingstreffer van Roda die ervoor zorgt dat dit weer een wedstrijd is. Een leuke wedstrijd met binnen het half uur drie doelpunten. Donald maakt het weer spannend voor zover het dat nog niet was natuurlijk. Er was nog lang te spelen. 1-2 opeens bij Roda Eagles. Bayern München-Augsburg werd dus 3-0, Schalke 04, Weerde Bremen 3-1... Bayern Leverkusen HSV 5-3, Wolfsburg Borussia Dortmund 2-1... Hoffenheim, Hertha BSC 2-3. En om half zeven is begonnen Borussia Mönchengladbach tegen Nürnberg. Bijna rust dus, Nürnberg staat met 1-0 voor. Bayern München gaat een kop met 32 punten gevolgd door Dortmund en Leverkusen. Die hebben er allebei 28 en alle ploegen hebben daar 12 wedstrijden gespeeld aan kop. Dan in Engeland Liverpool-Fulham 4-0 met twee goals van Suarez. Southampton-Hull City 4-1. Chelsea-West Bromwich-Albion 2-2. Crystal Palace-Everton 0-0. Aston Villa-Cardiff-City eh, 2-0 met een doelpunt van Bakuna. En om half zeven begonnen Norwich City tegen West Ham United. En het is daar 0-1. Ook daar is het dus vlak voor rust. Arsenal gaat met 25 uit 10 aan kop, gevolgd door Liverpool met 23 uit 11 en Chelsea met 20 uit 11. In Spanje is ook al gespeeld, Real Madrid verpletterde de Real Sociedad 5-1 wel drie goals van Ronaldo. En Real Madrid staat daar derde, twee punten achter Atletico Madrid en drie achter Barcelona, maar die clubs komen morgen nog in actie. Live Sport operadio 8 and OS launch delay. Lady writer on the TV. Talk about the virgin memory. Reminded me of you. The expectation left to come up to you. Lady writer on the TV. Yeah, she had a Lady Writer van de Dire Straits. Een van de kenmerken van de huidige eredivisie is dat de goals vallen bij het leven. Rachter. Daar is de derde van de Goat Eagles. Het is de nummer 11. Sander Houtkoop. Een puntgave voorzet vanaf de rechterkant. Richting in dit geval de verre paal. En daar binnengeschoten van dichtbij door Houtkoop. Dan gaat balverlies aan vooraf... Van Donald op het middenveld volgens mij. En dan gaat het helemaal mis achterin bij Roda. Voor de derde keer dus. Opening naar de man die al twee keer scoorde. Die is nu de aangever. Dat is, uh, dat is uh, ja, natuurlijk Antonia. Hoe kan je hem vergeten met zijn uh, twee treffers. En een uh, snelle counter van de Eagles. Terwijl Roda... Ja, risico had genomen met het inbrengen van de Moesje als tweede centrale spits. Biemans eruit, drie mensen achterin. Je kon al denken, dat is misschien wel erg snel. Want Roda had inmiddels een overwicht in de wedstrijd. En uh, ja, dan al met drie man achterin gaan spelen, dat is misschien wel erg snel. Want we zitten pas in de 35e minuut van de wedstrijd. Maar houtkoop met het uh, doelpunt. En dat geeft deze wedstrijd alweer een heel ander gezicht als een, uh, dan een minuut geleden. Daar is uh, Luiks volgende keer geschorst trouwens. Kreeg een gele kaart. Had ook uh, misschien wel rood kunnen zijn. Hij in de as van het veld ving uh, Kolder op, Die de bal had uh, overgenomen. En uh, ja, die had een vrije loop gehad. Van Peppe trok nog wel naar binnen. Maar was vermoedelijk te laat geweest. Nou ja, ze waren sowieso te laat. Dus bij die treffer van Houtkoop. De voorzet van Antonia. De man die al binnen elf minuten twee keer zelftrefzeker was. Dijkhuizen nu naar Kali die wat dichter op de verdediging is, gaan spelen. Misschien nu zelfs wel eh, naast Luiks gaat staan... om toch weer wat zekerheid in te bouwen. Hij is niet zo groot, dus niet een echte centrale verdediger natuurlijk... zal er wel wat dichter voor gaan spelen. De middenvelder voor de defensie van de ploeg uit Kerkraden. Die maar weer als balverlies leidt nu met Pluim. Daar gaat Houtkoop aan de linkerkant. Bal is wat scherp. Houtkoop is Dijkhuizen kwijt. Dan vanaf een meter of 16 ineens geprobeerd om te schieten op het doel van Kurto. Dat gebeurt op Valkenburg. Maar de bal gaat ver heen over het Limburgse doel. En zo komt Rode JC dus heel even met de schrik vrij. Tot vanavond de nummer 10 van de eredivisie met 17 punten uit 11 duels. Of uit 12 moet je zeggen. En de Eagles 11 en 13 punten. Een gat dus van 4. Maar dat gat zou wel eens verkleind kunnen worden tot een puntje. Als deze stand op het bord blijft staan. Weer balverlies van Dijkhuizen. Weer een uitbraak van de Eagles. Dit is geen goede bal van Valkenburg naar de man van de goal. Zojuist houtkoop. Roda kan overnemen en ziet wel op het bord staan een 3-1-voorsprong voor de Eagles. Er wordt weer geschaatst, wereldbekerwedstrijden in Calgary. Gisteren al uh, snelle tijden, want het is een mooie uh, hooglandbaan daar in Canada. Sebastian Timmerman heeft gekeken naar de 500 meter bij de vrouwen. Nog verrassingen? ja we hebben een wereldrecord Zo. en uh, ja de, de verrassing is niet dat dat wordt gereden door Sangwali maar gisteren toen uh, was zij trouwens ook de enige die in de buurt kwam van haar eigen wereldrecord zag je toch op de andere afstanden dat uh, de wereldrecords toch ver buiten bereik bleken maar vandaag rijdt Li uh, een geweldige 500 meter ze opent al in 10.21 en dat zijn openingen die uh, Sangwali niet vaak ziet doen meestal is ze zeg maar een tiende van een seconde langzamer en toen leek toen dreigde dat al dat het wereldrecord eraan zou gaan. Haar wereldrecord van 36-80. Dat ze in januari van dit jaar reed. Ook trouwens in Calgary. En ze komt na een geweldige ronde van 26,5 seconden uit. In 36,74 en dus haalt ze 600ste van een seconde af van haar eigen wereldrecord. En het verschil met de concurrentie is enorm. Jenny Wolf wordt namelijk tweede op 4400 honderdste van een seconde. En dat is over 500 meter echt heel veel. Bij Jing Wang wordt derde. En Margot Boer deed het ook goed voor haar doen. Persoonlijk record, 37-36, eindigt op de vierde plaats. Net geen podium, maar wel een PR. Thijsje Oenema viel allemaal weer wat tegen. Zij wordt dertiende net binnen de 38 seconden. Laurine van Riesen, 16. Maar ze stonden allemaal ver, ver in de schaduw van Sangwali. Die haar eigen wereldrecord dus verbeterd. En nu heeft gebracht op 36,74. Kijken of de mannen het dadelijk op de 1000 meter net zo goed kunnen gaan doen... als Sangwali het deed op de 500 meter. Of het wereldrecord op de 1000 meter... dat staat op 1,0642 van Shawnee Davis een beetje gaat worden benaderd. En wat krijgen we nog meer voor afstanden vanavond... Uh... Na die uh, duizend meter waar we dus zo dadelijk aan gaan beginnen. Met trouwens Michel Mulder, uh, Groothuis, Sjoerd de Vries, uh, Koeverweij en uh, Kjeld Nuis als Nederlanders. Krijgen we nog de 1500 meter. Domein natuurlijk van Irene Wust En de dag wordt afgesloten met de ploegenachtervolging voor de heren. Even als ik in love met you, all this to say what's to you.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 1985 alweer Suzanne Vega met Marlene on the wall. Het is uh, bijna rust zeker, hè? En uh, Limburg graag nog niet mee. Een minuutje of drie bij die 3-1 voorsprong voor de uh, Goat Eagles... op bezoek in uh, Kerkrade bij Rode Jesse. Dat de bal heeft met Van Peppe. Hij heeft zojuist ook geel gekregen van scheidsrechter Braamhard. Terwijl de bal nu heel paniekerig ter hoogte van de middenlijn door Rode... over de zijlijn wordt er getrapt door Luiks. Hij kreeg al geel, is geschorst. Geld ook voor Van Peppen kreeg geel... En is geschorst volgende week tegen AZ. Daarna wacht overigens Twente. En dus zou Roder de goede doen om de punten in eigen huis te houden. Matige bal van Schenk. Ter hoogte van zijn eigen 16 meter lijn. Maar het loopt goed af met ontsnapping aan de linkerkant van het veld. Met Denis Turic. Afgevallen voor de selectie van Jong Oranje. Maar wel goed in vorm. De middenvelder van de Goat Eagles. Dat de bal heeft achterin. Naar voren gespeeld door Job van der Linden. Dan loopt de schenk door. Maar loopt de bal verder tot in de handschoenen van Filip Kurto. En meegeven vervolgens aan Kees Luiks. In de as van het veld. 20 meter voor de middenlijn. Waar kan het naartoe? Temporiseert even de oudspeler van AZ en van Nak en van Ado. Geeft hem dan af. Aan Kali. Kali vraagt om beweging voorin. Bijvoorbeeld bij de Moesje. Die hebben we een keer gezien met een moment voor het doel. Toen hij een voorzet kreeg van Donald, maar geen controle had over de bal. Had hij die wel gehad had hij hem in tweede instantie kunnen binnenschuiven. Maar de bal wilde niet meewerken aan de plannen van invaller Frank de Moesje. Al snel gekomen. Dus meteen na dat doelpunt die goal van Antonia de tweede. Het uh, is uh, zoeken naar uh, vrije mensen nu voor Dijkhuizen. Die staat uh, 15 meter bij de hoekvlag vandaan op de helft van de Goat Eagles. Uh, de rechtsbek van Rode JC krijgt de bal terug. Van Pluim gaat dan op zoek naar de achterlijn. Maar... Daar zitten de Eagles met Schenk tussen. Trapt de bal over de zijlijn. En dus een nieuwe ingooi voor Dijkhuizen. Als we inmiddels een minuutje voor de rust zitten. Pluim en Luix. Luix in de middencirkel. Dan Kali. Opening op de linkerkant lijkt de beste optie. Bij Van Peppen Goed gezien. De ruimte is daar voor de opgekomen verdediger. Vlederen ze in het strafschopgebied. Dan moet het met een bekeken bal. Dat gebeurt ook maar een halve meter over het doel heen van Eloy Room. Die dus wel de nodige dreiging voor zijn doel heeft gehad. Maar eigenlijk nog niet echt heeft hoeven ingrijpen. Aan de andere kant van het veld nog wel een ingreep gezien van Courtois. Want er was een vrije trap van de Eagles. Bal naar links en daar dook Kolder De aanvoerder en de spits, de topscorer ook. Van de Eagles, maar in de handschoenen gekopt. Wat te zacht eigenlijk in de handschoenen van Kurto. Terwijl Roda misschien voor de rust nog wat terug kan doen. Met een diepe bal van Pluim naar de moerje. Legt hem neer. Ja, voor een van de verdedigers van de Eagles. Die vervolgens overnemen met Turutje op het middenveld. En Houtkoop wordt op avonturen gestuurd. Ontgevaar gevaar ontstaat steeds aan de linkerkant bij Dijkhuizen. Die doet het niet goed. Want geeft af aan de verkeerde man aan Houtkoop. Dan is de doelman vers een goal uit. Antonia is hem op de 16 meter lijn gepasseerd. Nu heel hard schieten en doet dat ook vanaf de rechterkant maar aan tegen een van de kicks van Kees Luijks. Bijna op de doellijn en zo een bijna zekere treffer toch van de Goat Eagles voorkomen. Daar gaat de daar gaat linksback van de rechtsback van Roda opnieuw in de fout. Dat is Dijkhuizen. Hij speelt geen goede wedstrijd. Het is voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. Maar misschien speelt dat een wat part, want oogt de en niet geconcentreerd als het druk is nog steeds van de Eagles. Met een bekeken bal die over het doel heen gaat van Turuc. Die schiet van 25 meter maar 20 centimeter over de lat heen boven Filip Kurto. Wat gebeurt er veel? Zodra de bal bij de Eagles voorin komt is het zeer, zeer gevaarlijk. En komt Roda dus echt nog een aantal keren heel goed weg. Turuts maar weer eens met een kopbal naar voren toe als Kurto heeft getrapt. Maar Dijkhuizen kan uh, gaan oppakken. Wat deed hij dat slecht zojuist? Dat inleveren bij uh, Houtkoop, de man van de derde goal van uh, de Eagles. Nieuwe ingooi in voor Dijkhuizen. Halverwege de roda helft rechterkant van het veld. De bal op het hoofd van uh, Nemet. Die uh, even weg is uit het punt van de aanval. Vlader in de middencirkel. Dan aan de rechterkant van het veld het zoeken van Hupperts. De man die in de beker nog twee keer scoorde op bezoek bij PSV en PSV daarmee uitgeschakeld. Komt niet aan de bal. Antonia helemaal terug in zijn eigen strafschopgebied op de achterlijn. Schiet aan tegen de voet van Flederis in de hoop dat de bal dan over de achterlijn gaat. De bal wil even niet meewerken, maar vervolgens stuitert hij er inderdaad overheen. En kan de doelman van de bezoekers uit Deventer, Eloy Room, inmiddels in de extra tijd van deze wedstrijd de keeperstrap gaan nemen. Wat een wilde voor de Golden Eagles om drie keer te scoren in een uitwedstrijd. Dat was de ploeg nog niet gegeven. Vorige week Roda wel tot drie keer toe een achterstand goed gemaakt bij Groningen. Maar toen gebeurde dat steeds met één goaltje verschil. En nu is de marge dus uh, heel duidelijk twee. Want het staat 3-1 voor de Eagles mocht u uh, uw transistorradio wat later hebben aangezet. Slechte vrije trap van Luix op het middenveld komt zo terecht bij Rome. Als het inmiddels heel hard is gaan regenen in Kerkrade. En Braamhaar denkt het is uh, tijd voor een uh, warm kopje thee en een uh, misschien wel droog shirt. En loopt overgezet als assistente vandaag in het paars. Het is kortom rust in Kerkrade. Het staat 3-1 voor de Eagles. Minuut 9 Antonia 0-1. e minuut Antonia 0-2. 28e minuut Donald 1-2. En een minuut of vijf later houtkoop op aangeven van Jarincia Antonia. Met de 3-1 voor de Eagles. Dat staat tot zo. We was aan het eind van de middag een echte topper in de eerste divisie. De koploper Dordrecht Won met 3-2 van de nummer 2, Sparta. En daardoor is Dordrecht volgens de trainer Harry van Ham, van Den Ham, is dit vanaf nu officieel een titelkandidaat. Ik heb uh, vooraf gezegd tegen de groep, uh, als wij deze wedstrijd winnen, uh, dan kom je vier punten los op uh, Sparta. Je moet echt hard werken om ons uh, weer in te halen. Je staat er zeven los op Willem II en op de Gaasgo. En dat zijn toch titelkandidaten, en, uh, dus je, je kan je eigenlijk niet verstoppen als je er 16 wedstrijden bovenaan staat. En je staat ook nog los. Ja, daar moet, moet je ervoor gaan. De eerste helft dus zijn jullie superieur, het is 3-0, het kan meer zijn. Dan weet je dat er in de tweede helft wat gaat gebeuren. En als je dan zelf de vierde niet maakt, dan kom je in de problemen. Precies, dat was dus het geval. Ik heb inderdaad ook aangegeven, jongens, ze gaan wat proberen, ze gaan wat diepe voetballen. Er ligt er dus ruimte in de rug. En, en niet naar achteren lopen. Nou, dus, dat, dat we dus wel deden, we kwamen onder druk, daar staan dat we zelf uh, naar achter lopen. We gaten te de voetballen, de vrije man te zoeken. Daar, daar ben ik zeer ontevreden over. Want uh, je roept het over jezelf af, op zo'n manier. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, maak je die vierde niet en dan wordt het nog moeilijk. Ja, nou dat je keeper hier nog, aan. die weer fenomenaal kiept. Ja, nou ja, goed, ik heb al vaker gezegd. Nou, keeper van Oranje ja. doet vrijdag weer niet mee tegen Eindhoven. Nee, die pakt aantoonbare punten voor je. En uh, ja, ik snap niet uh, waarom Feyenoord zo lang twijfelt. Maar die zou ik gelijk halen. Uh, maar dat heb ik al meer gezegd. Harry, volgens mij is er nog een reden waar, waaruit je kan afleiden dat jullie om de titel gaan. Want je raakt van de week korten met een uh, sleutelbeenbreuk kwijt. Onmiddellijk haal je een Gennaro Snijders op. Jullie hebben Varela opgehaald uh, erbij. Ex-Sparta moet ik erbij zeggen. Ja. Dus jullie... Uh, ja, je, je gaat niet voor de vrijblijvendheid. Jullie willen echt wat. Ja, nee, we zijn geen toeristen in deze competitie. Uh, dat hebben we vanaf dag één uh, aangegeven. We hebben heel adequaat gereageerd uh, op het verlies van uh, Gio, Gio Korte. Hm? Um, nou, dat is heel simpel. Daar moet je eigenlijk Marco Bogus uh, mee complimenteren... Want uh, uh, daar hebben we even overleg. En hij zegt dan, uh, uh, zullen we ervoor gaan? Ja, en dan is het ook binnen een dag geregeld. Uh, goede zaak. En, en dat geeft dus ook wel weer een signaal naar, naar buiten toe. Maar ook naar je eigen groep, naar je club toe. Joh, we staan op deze positie. En die willen we zo lang mogelijk haal, uh, handhaven. Dus uh, uh, ja, ik zou zeggen, een, een, een mooi seizoen. En dat zei Harry van der Ham. Hij is de trainer van Dordrecht. Uh, u hoorde hem in gesprek met Rob Fleur. Dordrecht wonders met 3-2 van Sparta. Eens kijken hoe de keeper van Sparta met de Fleur overlegt. Galitie je hebt al heel wat meegemaakt. Een man van 38 jaar met een geweldige staat van dienst. Wat dacht jij de eerste helft bij Sparta FC Dordrecht? Waar ben ik in beland? Ja, een beetje wel, ja. Uh, ja je krijgt drie doelpunten om je oren... terwijl je op dat moment nog... Uh, ik geloof 12 doelpunten in, in 15 wedstrijden tegen oh, no. hebt gekregen. Dus ik, ik was er echt ziek van. Maar dat waren ook eigenlijk ook de enige kansen die ze kregen. Dat is nog het meest frustrerende. Want ik heb niet echt veel te doen gehad, de eerste helft. Ja, ja. En dan, uh, en dan had drie doelpunten tegen de achterjaar. En dan denk je van... Uh, dan weet je wat, die jongens hebben wel even... we hebben een pep talk nodig. Ja. En heb je wat gezegd in de rust? Ja, natuurlijk. Ja, ik, ben niet, uh, ja, ik ben niet iemand... Die dan uh, zijn mond dicht houdt. Kijk, we moesten wat meer uh, strijd ingooien, dat hebben we ook gedaan, in de tweede helft. En dan is het een totaal andere tweede helft. Want die was gewoon voor ons waar ja. ook uh, waar bij wijze van spreken nog 3, 3 en 4-3 kunnen maken ja. met een beetje geluk. Ja, en je hebt zelf nog, toen ook nog een paar reddingen moeten doen. Want uh, ja, op een gegeven moment was het alles of niks. Ja, het van belang. Uh, je, je speelt gewoon uh, overal één op één en dan uh, weet je, ze hebben snelle jongens voor Ja, dan moet je toch als keeper uh, een beetje voor je doel en uh, een beetje scherp zijn. Ja, dan gelukkig maken ze er geen doelpunt meer. Want ik vond 3 jaar voor de wedstrijd voor de zat. Ja. Is dat instelling, om zo te beginnen? Nee, maar Je kan niet de hele wedstrijd zo spelen. Nee, maar dus is het is, om nee, zo te beginnen? Als je kijkt gewoon hoe we stonden in de eerste helft, het zijn in principe drie gewoon individuele fouten die gemaakt worden. Ja. Kijk, en in een topwedstrijd, want het is een topwedstrijd, ja. ja, dan wordt dat afgestraft. En het bleek, want ze hebben drie kansen gehad en dan maken ze er drie uit. En dan, uh, ja, dat kan niet. Kijk, en dat moet eruit. Kijk, want als je gewoon de eerste helft 0-0 houdt en de tweede helft zo speelt hoe we, ja. hoe we dat spelen, ja, dan ga je er overheen bijzen. Maar goed, je staat op dat moment sta je 3-0 achter. Ja, dan moet je dat goed gaan maken. Dat kost veel kracht. Ja. Uh, nou zijn wij de uit wacht, eh, moeten we rekening gaan houden met Dordrecht. Ja, ze staan bovenaan, maar, maar, maar verrast je ze vriend en vijand? Nou ja, eerst ze zijn een goede voetbalende ploeg. Ik bedoel, eerste helft zie je toch dat ze met veel lopende mensen werken. Hè? Laten vallen van ballen via de spits. Dus het is een goed voetbalende ploeg. Alleen je hebt ook hun zwakte gezien, want tweede helft werden, werden ze ver teruggedrukt. En kwamen ze er, ja, kwamen ze er moeilijk uit. Maar goed, seizoen is nog lang. Ik heb, ik heb op een gegeven moment seizoen gezegd, ik hoef niet om bovenaan te staan. Het is er gegund vandaag. Het had ook 3-3 kunnen zijn vandaag. Uiteindelijk wil ik eind van de toen wil ik daar bovenaan staan? En niet nu. En dat zegt Ghalid Hij is de keeper van Sparta. Dat verloor dus met 3-2 van Dordrecht. En Dordrecht loopt verder uit in de eerste divisie. Groningen, ja, had al een keer koploper kunnen zijn. Speelt vandaag in Almelo tegen Herakles. En Herakles, dat staat toch wel een dikke vijf punten achter op de Groningers. Maar Groningen uit, dat loopt niet lekker, hè, Ronald van der Geer? Nee, thuis daarentegen is de ploeg van Van der Looij ongeslagen. Daar gelijk gespeeld tegen Roda en Ajax en de rest gewonnen. Maar uit is het, is het niet veel met, met FC Groningen. En gek genoeg geldt dat voor Heracles precies andersom. Er wordt normaal gesproken altijd gezegd... de ploeg heeft veel voordeel van het, van het kunstgas dat hier ligt. Tegenstanders hebben het daar moeilijk op. Nou, ja, dat zal allemaal best, maar Irakles heeft pas vijf punten thuis gehaald en negen uit. Dus wat dat betreft gaat het uit een stuk beter dan in het Polmanstadion. De laatste overwinning hier op 31 augustus tegen Ado Den Haag. Dus wat dat betreft zijn de mensen hier in Almelo wel weer toe aan een overwinning. En moet dat dus vandaag gebeuren tegen FC Groningen. Te is er niet bij. Was er vorige week ook al niet bij. Maar vorige week speelde um, Hiraak maar een minuutje of tien in zijn totaliteit. Omdat toen de wedstrijd tegen Goa Eagles uh, ja, verder, niet verder kon vanwege de hevige regenval. 4 december wordt die wedstrijd uitgespeeld. Daarvoor won men van Feyenoord. Er is men nog altijd heel erg blij uh, om hier. Te Wierik raakt in die wedstrijd. Geblesseerd is er dus niet bij. Zijn vervanger op de rechtsbackpositie is Leon van Dijk. De buurt vorige week. En nu dus voor het eerst een volledige wedstrijd als rechtsachter. En voor de rest de gebruikelijke namen bij Heracles. Bij FC Groningen. Dat vorige week met 3-3 gelijk speelde in eigen huis tegen Roda JC. Belevingsvol duel. Daarin uh, ontbreekt één speler in uh, FC Groningen, dat is uh, Nick van der Velden. Hij is te geblesseerd, maar werd vorige week al zeer succesvol vervangen door uh, de Slofegen Kierum. En die Kierum staat nu ook aan de aftrap. Zometeen als we hier uh, gaan beginnen onder leiding van uh, scheidsrechter Liesveld. Onder uh, wederom regenachtige omstandigheden. Het lijkt erop dat als uh, uh, Herakles gaat voetballen, dat dan uh, de weergoden boven denken... Weet je wat, we gooien de sluizen open. Dus ook hier is het vandaag nat. Uh, Vitesse is uh, de andere thuisspelende spelende ploeg. Ja, daar kan je gewoon het dak dicht doen, Richard van der Maden. Vooral als FC Utrecht op bezoek komt. Uh, FC Utrecht over uit uh, veel punten pakken. Nou, dat doet Utrecht ook niet, hè? Eén pas dit seizoen. Ja, dat is heel schamel inderdaad. Thuis gaat het een stuk beter. Vorige week gewonnen van Herenveen en daarom is het allemaal nog niet zo heel erg dramatisch bij FC Utrecht. Twaalfde plaats. Vitesse doet het een stuk beter en kan vanavond op kop komen. En misschien wel na dit weekend zelfs op kop blijven voorlopig als... Uh... Zondag morgen dus AZ punten gaat Moers in de Kuip tegen Feyenoord. Maar dan kijken we alweer ver vooruit. Vitesse moet eerst zelf weten te winnen vanavond in de Gelderdome tegen FC Utrecht. Staat er goed voor natuurlijk, zeker na de verrassende overwinning vorige week in Amsterdam Arena tegen Ajax. Ja, deze wedstrijd heeft toch een speciaal tintje. Vitesse willen namelijk tegen FC Utrecht een traditie van maken dat er wordt stilgestaan bij clubicoon Theo Bos, die afgelopen voorjaar overleed. Een dag later speelde Vitesse toen tegen Utrecht. En was er sprake van een zeer indrukwekkend eerbetoon. En omdat FC Utrecht ook nog jaarlijks stilstaat bij de hartstilstand van David Di Tommaso In 2005 was dat alweer. Krijgt deze wedstrijd vanaf nu de titel mee. Eén man, één wedstrijd, één nummer. De spelers hebben de warming-up zojuist afgewerkt met rug nummer 4. De bedoeling is ook dat er vanaf de vierde minuut een groot applaus te horen is. Net als zeven maanden geleden. En de aanvoerders van beide ploegen zullen ook een speciale aanvoerdersband in dit duel dragen. Vorige ontmoeting eindigde in 2-0. Doelpunten toen van Boni en Havenaar. Die laatste staat er vanavond ook weer in, in het punt van de aanval. En als we dan kijken naar beide opstellingen, dan valt op dat uh, zowel Vitesse als FC Utrecht met dezelfde elf namen tevoorschijn zullen komen. Zo dadelijk over enkele minuten als vorige week. Utrecht won dus van Herenveen, Vitesse klopte de Ajax. Een boeiende wedstrijd ongetwijfeld tussen deze twee ploegen onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. En dan de schaatsen in Calgary. Sebastian Timmerman met de 1000 meter met de mannen. Die stil ligt op dit moment na een enorme valpartij van de Canadees William Dutton. Dat gebeurde in de tweede rit. Ging onderuit. Sloeg daarna met zijn vuist uit woede. Op het ijs. Zat met zijn knie op het ijs. En daarna ging hij weer liggen op het ijs. We hebben verder niet helemaal kunnen zien wat hij heeft. Maar gezien het feit dat er meteen een van de Canadese teambegeleiders bij was. Die behoorlijk ging drukken op zijn bovenbeen. En dat er flink wat papier en wat, wat, wat tissues en dergelijke bij aan te pas kwamen. Vrees ik dat William Dutton zich behoorlijk gesneden heeft in zijn been. Allerlei coaches en juryleden erbij. En begeleiders van de ijshal in Calgary. En nu neemt William Dutton dan ook plaats op een brancard. Hij ziet er inderdaad een beetje pips uit. Ik heb het idee dat hij met zijn flijmscherpe ijzers dus een behoorlijke wond heeft veroorzaakt in zijn been. Maar er is in ieder geval bijkennis. Dat is goed om te zien. Maar hij gaat dadelijk per brancard van het ijs af. Hij reed dus in de tweede rit. In de eerste rit had Daniel Gregg de snelste tijd neergezet op 1886. Maar de 1000 meter ligt dus stil door die behoorlijke valpartij van Dutton. Maar nogmaals, hij is bijkennis en maakt nu ook gebaren naar het publiek van... ja, ja, overkomt mij weer. Maar gelukkig lijkt dus wel enigszins mee te vallen... met de blessure van de Canadees. is een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 As a form of protection, and I thought I was close, but under further inspection. en muziek tot 11 uur bij NOS langs de lijn. Seems I've been running in the wrong direction. Passenger met The Wrong Direction. We gaan naar Herakles tegen Groningen. Ronald van der Geer. Ik zag net dat er een minuut stilte werd gehouden voor Rondello, neem ik aan. Ja, die is donderdag op 99-jarige leeftijd overleden. Is een oud-coach van Herakles. Van 72 tot, tot 75 ook bij Helmond Sport. Hermes DVS trainer geweest. Lang in het betaalde voetbal actief geweest... op 99-jarige leeftijd overleden. En daarmee kwam er een einde aan, een, uh, ja, aan, aan, aan de, het leven van de langst levende... of de nog oudst levende coach uit het Nederlandse betaalde voetbal. Maar waarom men hem hier met name herinnert is... omdat hij in 1974 een historische bekeroverwinning boekte... met Heracles op Ajax... Met Arend Steunenberg, nog altijd zijn steunen toeverlaat in zijn laatste jaren. Oud doelman, um, ja als, als doelman van dat Herakles En daar is net een minuutje bij stilgestaan. Hij is niet meer de Engelsman die dus naar Nederland kwam. En Nederland eigenlijk ook nooit meer uh, verliet. Oud uh, piloot in de Tweede Wereldoorlog. Dat was dus Ron Dello. Die eh, dus is overleden. Daarom de minuut stilte. Daarom dus wat later begonnen. Aan het duel tussen Herakles en Groningen. Dat twee minuten oud is. En waar Groningen nu balbezit heeft. Het storende werk er wel is van Herakles. Door Rosheuvel met name. Maar Groningen nu via Bottekien en Kappelhof. De bal achterin even rond speelt. Vervolgens hier aan de rechterkant. Zijn bal bedoeld voor de Kiedem. Die dan in één keer een voorzet geeft. Dat is al de tweede vanaf de rechterkant. Maar net als de eerste poging van de Sloveen. De vervanger dus van Van der Velde. Ook deze als eindstation. De handen van. Van Remco pasveer. Geeft de bal aan Streuker. Dan gaat hij weer terug naar Pasveer. Groningen zet vroeg druk. Met onder meer Thierry. Die zelfs in het strafschopgebied van Herakles nu probeert storende werkzaamheden te verrichten. Streuker uiteindelijk dan maar met de lange bal. Bedoeld voor Rosheuvel. Maar op het hoofd van Wijnaldum. En dus weer. Balbezit voor FC Groningen. Dat nu ook wat knullig is. En daarom inlevert bij de thuisploeg. Bij Rosheuvel. Kwanza gaat vervolgens wat stappen voorwaarts maken. Nog altijd Kwanza. Richting het strafschopgebied, Geeft de bal dan zijwaarts op Oet. En Oet gaat onderuit. En Liesvat zegt penalty. Tenminste, dat denk ik wel. Of gaat hij een gele kaart geven aan Oet? Nee, hij geeft een gele kaart aan Oet. Dat was een uh, vals alarm, wat mij betreft. Maar uh, Liesvat stond daar met de neus bovenop geeft de Duitse topscorer van Herakles dus schil voor een vermeende zwalbe. Dan komt Linsen nog wel even klagen, maar schudt Liesveld met het hoofd van nee joh, ik heb het toch echt goed gezien. Nou eens kijken of hij het echt goed heeft gezien. Het uitgestoken been is van Botteguin. Nou, er is absoluut sprake van contact, want het been van Botteguin raakt wel degelijk het been van Oet. Dus een zwalbe is het sowieso niet. En dit had gewoon een penalty moeten zijn. Liesveld zit hier mis. En dus geen penalty voor Herakles. Je kunt nog zeggen, nou ik vind het contact niet zwaar genoeg, maar een Svalbe is is het geen zin, want er is gewoon contact tussen het been van de Duitser... en de centrale verdediger van FC Groningen. En dan kan Liesveld wel zeggen, ja, ik zag het zeer goed. Nou, daar heeft hij het toch nu even bij het verkeerde eind. Dus na vier minuten blijft het ook gewoon 0-0. En heeft Groningen het balbezit, kan het opgelucht ademhalen. Wij hebben de herhaling, mensen op de tribune niet. Die gaan daar later ongetwijfeld over in discussie. Maar Liesveld, staat even mis. Vitesse tegen FC Utrecht, Richard van der malen. 0-0 de stand, de vijfde minuut loopt en dat betekent dat alle mensen hier in de Gelderdome nu gaan staan. Dat blijft toch, dat was zeven maanden geleden ook het geval toen Vitesse tegen Utrecht speelde. Blijft toch steeds weer een indrukwekkend iets om naar te kijken. Nummer 4 wordt getoond. Ik zie nu alle sjaaltjes omhoog gaan in het uitvak waar de FC Utrecht fans zitten. Altijd nummer 4 is daar te lezen. De sjaal met opdruk David Di Tommaso. En aan de overkant op de zuidtribune van Vitesse vuurwerk gezien bij de opkomst van de spelers. En nu gaan daar ook veel mooie doeken omhoog. Wordt er ge... Zwaait met vlaggen geel en wit. Is er applaus natuurlijk van de mensen en doen de spelers het even rustig aan. Utrecht tikt de bal gewoon achterin rond. En datzelfde doet Vitesse als het de bal heeft. Er wordt niet met veel dreiging nu gespeeld. Beide ploegen zijn niet op zoek naar kansen. Er is respect voor David Di Tomasso. en voor het clubicoon hier van Vitesse, Theo Bos. De mensen gaan nu weer zitten en we gaan kijken naar de wedstrijd. 0-0 de stand, de zesde minuut nu. En Vitesse aan de rechterkant vandoor met Renato Ibarra, de snelle Ecuadoriaan. Paast de bal terug naar Prupper, dan is de bal verlies bij Vitesse. En is het ook aan de andere kant snel de bal kwijt. FC Utrecht dat dus bezig is aan een ja, tot nu toe zeer wisselvallig veel blessures bij de ploeg van Jan Wouters dat ook en als je kijkt naar de ontmoetingen tegen Vitesse hier in Arnhem 28 keer is dit duel gespeeld en slechts twee keer won FC Utrecht van Vitesse Vitesse dat nu de bal heeft op eigen helft met Kasia via een been van Moulenga blijft de bal dan toch binnen kan Utrecht even overnemen op de eigen helft gaat het via Ayoub terug naar Van der Marel die ook vanavond weer net als vorige week in de wedstrijd tegen Herenveen weer in het hart van de verdediging speelt Van der Marel terug naar Ruiter. Die wijst naar de spitsen voorin. Want er gaat een lange bal komen richting de ridder. Weggekopt door Van der Heijden. Vorige week een van de uitblinkers bij Vitesse in de wedstrijd tegen Ajax. En Vitesse gaat dan in dat bekende positiespel, dat korte combinatievoetbal zoeken en bouwen aan een aanval. Via Van Aanholt gaat het dan toch even terug weer naar Van der Heijden. Van der Heijden breed naar Kasja Als Vitesse dus vanavond wint van FC Utrecht is het de nieuwe koploper in de Eredivisie. dan met de paas over de grond naar Prupper op de helft van FC Utrecht inmiddels aanbeland. En dan komt Havenaar. Die laat zich even zakken uit de spits. Speelt de bal goed naar Ibarra in het strafstopgebied. Is dat een penalty? Van Boekel wuift het weg. Er dus zat een tussen van van der Marel was het volgens mij. Maar niet zwaar genoeg om een penalty te geven. Fijn iets nu voor Vitesse in de middencirkel. Paas naar de linkerkant. Daar staat van Arnold. We zitten in de zevende minuut van de wedstrijd. Het staat nog 0-0 bij de ploegen. Tasten wat af in deze beginfase in de Gelredoom. Die toch weer redelijk goed gevuld is. Net als twee weken geleden toen Vitesse in de slotfase... nog een 2-0 voorsprong verspeelde tegen FC Groningen. Zeven minuten dus op de klok. Het staat nog 0-0. Go ahead. Die is met een 3-1 voorsprong begonnen. Aan de tweede helft tegen Roda. Racht nog niet mee. Ja. Die stand staat uh, nog steeds geen wissels gezien. Kijken naar de hoekschop van de Eagles van Job van der Linden. En dat tegen tien tegenstanders. Toch krijgt Roda de bal weg. Want ik zeg tien man. Omdat Van Peppe de linkerverdediger zijn tweede gele kaart heeft gekregen. Na een charge op het middenveld. Brama stond erbij. En kon niet anders dan een tweede gele kaart geven aan de verdediger van uh, Roda JC. En daar staat nu Flederens op die linksbackpositie. positie Dat biedt alle ruimte om Antonia straks te lanceren bij de Eagles. De man die dus al in de beginfase van deze wedstrijd twee vroege doelpunten wisten te maken: in minuut 9 en minuut 11. Flederens, een middenvelder, zeker geen linksback. Druk op de rechterkant van het veld bij Go Ahead Met Schmid, de rechtsback die het middenveld in komt. Antonio aan de rechterkant. En Flederens is inderdaad zijn tegenstander. Er ligt ruimte achter de defensie, maar die moet je dan wel zien te vinden. Voorlopig is het Schmid. Bal is even achteruit gegaan. Kolder kan niet controleren met dijkhuizen in de buurt. En dan gaat Kali lopen voor rode JC. Komt uit bij de middencirkel. Hupperts aan de rechterkant. Nog weinig van gezien. De man die zijn contact hier binnenkort zal gaan verlengen. Ingeleverd bij Overgoor. Bal ineens weer naar Kolder. Die staat 5, 6 meter over de middenlijn bij Gohead in de spits. Niet eens nog heel veel in balbezit geweest. De aanvoerder van de Eagles. En toch al drie gave treffers gezien... ...van de ploeg van Foukebooi. Dat is knap en Roda moet vrezen voor meer problemen met de snelle Houtkoop... ...en dus ook de snelle Antonia. En die lepen daar in het midden kolder ertussenin. Trap nu van Rome, die komt bij niemand terecht. Ja, Dijkhuizen mag voor Roda gaan gooien. Mag dat 15 meter voor de middenlijn gaan doen. Rome heeft even op de grond gelegen. Kwam in aanraking met een van de schoenen per ongeluk van invallen de moesje van Roda... En dat wisselen, het inbrengen van de moesje voor Biemans. Achteraf is dat toch niet zo'n handige zet denk ik. Van trainer Ruud Brood van Rode JC. Dat de bal heeft met Dijkhuizen. Matige Kaats terug naar Luiks. Ja, hij zit niet goed in de wedstrijd. De Hagenaar uit Duindorp-Scheveningen om precies te zijn. Dijkhuizen. in krijgt de bal via het middenveld terug. Speelt Pluimaan. Wordt eigenlijk in de gaten gehouden door Overgoor. Draait zich toch. Handig vrij, dan gaat Pluim lopen. Dat is prima gezien. Ruimte blijft lederen, dus linkerkant van het veld. Donald gaat het gat in. Dan wordt het Nemet wat meer naar binnen toe. De moerje op de rand van het strafschopgebied bij Gohead. En weggetrapt dan zachtjes door Van der Linden naar voren. En Antonia is weg. En hier is de beslissing misschien wel in de maak met Kolder voor het doel. Antonia aan de rechterkant. Dan is hij niet meer aanspeelbaar. Kolder is houtkoop achterin opgedoken in het strafschopgebied van Roda. Maar schiet hij de bal een anderhalve meter over de lat heen boven doelman Kurto. En laat het de kans op de 4-1 liggen. Het staat 3-1 voor de ploeg uit Deventer. na een kleine 9 minuten voetbal in de tweede helft in Kerkrade. Ja, ik was tegen Groningen. Ronald van der de Geer zag dat een strafschop niet gegeven werd. Nee, en het is nog 0-0. Mede daarom, maar ook omdat Bizot inzet in de weg lag van Thomas Bruns. Kon daar toch nog een lichaam en handen achter krijgen. En even daarna werd er een aardige actie van Linzen geblokkeerd nog door Kappelhof. Linzen kwam van links naar binnen. Handige beweging. Ook goede ruimte gemaakt door Oet. Maar uiteindelijk werd het uh, schot dus geblokt. Nu krijgen we zo'n vrije trap voor uh, Herakles. Omdat uh, Botekin in een wedstrijd die we eigenlijk na 10 minuten al best mannelijk mogen noemen. Botekin nu iets te mannelijk is tegen uh, Bruns of tegen Linse. Linse staat nu ook achter die vrije trap vanaf uh, de linkerkant van het veld. Een beetje of twee weg bij uh, de linkerpunt van het, uh, van het strafschopgebied. FC Groningen met een tweemansmuur. Neergezet door uh, Bizot. Uh, Groningen dat uh, agressief begon. Heel hoog druk zette. Het Herakles eigenlijk heel snel lastig wilde maken. Maar inmiddels heeft uh, de thuisploeg maar... En Roda J.C. Go Eagles, hoor ik in mijn oor. Roda, Roda, ja. Erik Valkenburg, Roda 4-1 achter op Eigenveld. Je kon erop wachten... Houtkoop is ontsnapt aan de linkerkant van het veld. Dijkhuizen is maar weer eens gezien. Laat het allemaal veel te makkelijk gebeuren. En dan duikt bij de verre paal Erik Valkenburg op. Die kwam van AZ en hij doet dat goed. Tikt de bal met het hoofd van heel dichtbij over de lijn. En Kurto heeft geen schijn van kans. Deze wedstrijd is normaal gesproken na 55 minuten gelopen. Wat een wilde voor de Eagles op 4-1 voor in Kerkraden, Ronald. Nou, Ronald, zullen we het maar niet meer doen. Want uh, we gaan op naar het NOS Journaal met Marielle Hagman van 8 uur. Daarvoor vertel ik nog even dat Heracles Groningen nog 0-0 is. Vitesse FC Utrecht nog 0-0 is. En die wedstrijden zijn allebei een minuut of 12, 13 aan de gang. De laatste wedstrijd straks is ADO tegen Cambuur. Tot zo naar het Journaal. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. PEC Snolle 20. Schot dat blijft hangen, dan op de paal in de goal. Met flitsen in de testribune en de spotfase 1 langs de lijn. Lok NEC Ajax. En de snelgenomen hoekschop in de Venhoek. En dan gaat iedereen mee op de paal. En om half 5. Feyenoord AZ. 6 draait en kapt en schiet en schiet de bal in de doel. Hij schiet op erin, zegt. Lok Motorsport. ATP terras en Hockey in Rotterdam-Amsterdam. NOS langs de lijn morgen om 2 uur. Radio 1.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.